6 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Bosnisch-Servische oud-generaal Radko Mladic gearresteerd. Besmettingen met darmbacterie nu ook in Scandinavië. En Aranska Rus stunt op Roland Garros. Het kan nog een week duren voordat de Bosnië servische ex-generaal Mladic naar Nederland komt. De Servische rechtbank moet de uitlevering aan het tribunaal eerst nog goedkeuren. Mladic kan tegen zo'n vonnis ook beroep aantekenen. De 69-jarige Mladic werd vanochtend opgepakt in het dorpje Lazarevo ten noorden van Belgrado. Hij zat onder een schuilnaam ondergedoken bij familie. Volgens het Bosnische radiostation B92 was hij sterk verouderd, verlamd aan een arm en had hij zich niet vermond. De Servische geheime dienst zou zijn getipt dat een man die in Lazarevo woonde sterk op Mladic leek en papieren van hem bij zich droeg. Hij verzette zich niet tegen zijn arrestatie. Mladic was na Milosevic en Karadzic de laatste van de grote drie hoofdrolspelers uit de Bosnische oorlog die nog voortvluchtig was. Hij was de hoogste militair van het Bosnisch-Servische leger. Mladic wordt beschuldigd van meerdere oorlogsmisdaden, waaronder het wegvoeren en vermoorden van bijna 8000 moslimmannen in Srebrenica in 1995. De Servische president Tadic is blij met de arrestatie en zegt dat alle oorlogsmisdadigers moeten worden berecht. Hij preest de Servische inlichtingendiensten die er volgens hem alles aan hebben gedaan om Mladic te pakken te krijgen. Volgens president Tadic komt een lidmaatschap van de Europese Unie voor Servië nu dichtbij. In Politiek Den Haag is opgelucht gereageerd op de arrestatie van Mladic. Premier Rutte spreekt van een heel bijzonder moment voor heel veel mensen. Volgens de premier kun je niet, niet nu al zeggen dat Servië lid kan worden van de EU. De arrestatie van Mladic was een van de voorwaarden, maar niet de enige, aldus Rutte. Een van Rutte's voorgangers, Kok, zegt dat velen met hem opgelucht zijn dat Mladic nu eindelijk is opgepakt. Wim Kok was premier tijdens de val van Srebrenica en in 2002 stapte zijn kabinet op na een rapport van het NIOT over de gebeurtenissen. Alp-minister Voorhoeven, die op defensie zat tijdens de val van Srebrenica... noemt het het mooiste nieuws dat hij in jaren heeft gehoord. Volgens Voorhoeven is Mladic de grootste oorlogsmisdadiger in Europa sinds 1945. Alpminister Pronk vraagt zich af waarom het zo lang geduurd heeft... voor Mladic is opgepakt. Maar het belangrijkste is nu dat hij is gearresteerd... en dat hij wordt overgebracht naar Den Haag. Aldus Pronk. De darmbacterie E. coli is nu ook opgedoken in Scandinavië. De Zweedse autoriteiten melden dat er verscheidene mensen zijn besmet door de bacterie die in Noord-Duitsland in groenten zit. Een aantal is ernstig ziek. Alle patiënten zijn tijdens een bezoek aan Duitsland ziek geworden. Ook in Denemarken is een geval van besmetting bekend. De patiënt is niet in levensgevaar. Eerder werd bekend dat een Nederlander na een bezoek aan Duitsland... met complicaties in het ziekenhuis is opgenomen. In Duitsland zijn honderden mensen ziek geworden door de bacterie. De Duitse overheid waarschuwde gisteren... om geen tomaten, komkommers en sla uit Noord-Duitsland te eten. De Voedsel- en Warenautoriteit in Nederland... onderzoekt of de EHEC-bacterie ook in groenten in Nederland zit. Op het Slotermeer in Friesland wordt een 24-jarige studente vermist. Die rond de middag omsloeg met een boot. In de zeilboot zaten vijf tandartsassistenten in opleiding. Vier van hen konden naar een baggerschip in de buurt zwemmen. Vanwege de harde wind is de zoektocht naar de vermiste vrouw gestaakt. Zoals met 40 medestudenten en begeleiders van het ROC Rijn-IJssel in Arnhem een dagje aan het zeilen in Friesland. Door de harde wind kwamen ook elders watersporters in problemen. Onder meer op het Sneekermeer waaiden tijdens buien boten om de rukwinden. Daar waren geen persoonlijke ongelukken. Van de legale bedrijven op de Amsterdamse Wallen... heeft de helft van de leidinggevende in de criminaliteit gezeten. Bij de koffieshops is dat percentage nog hoger. Dat blijkt uit het eindrapport van een vier jaar durend onderzoeksproject. Onder meer de gemeente, politie en de Belastingdienst werkten daarin samen... om georganiseerde misdaad op de Wallen aan te pakken. De onderzoekers constateren dat vrouwenhandel moeilijk aan te pakken is... omdat de boven- en de onderwereld zo met elkaar verweven zijn. Daarnaast hebben prostituees vaak ingewikkelde relaties met hun pooiers. Vaak is er een persoonlijke band... waardoor ze niet tegen een gearresteerde mensenhandelaar durven te getuigen. Het rapport meldt dat de laatste jaren op de Amsterdamse Wallen... 70 pooiers actief waren, onder hen acht vrouwen. Er waren 76 slachtoffers bij de politie bekend, allemaal raamprostituees. Tennesse Robin Haase is in de tweede ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in de tweede ronde in drie sets van de Amerikaan Marty Fish. Bij de vrouwen zorgde Aranska Rus voor een verrassing... door te winnen van de Belgische Kim Kleisters. De 19-jarige Nederlandse versloeg de nummer twee van de plaatsingslijst... in drie sets, 3-6, 7-5 en 6-1. En in de tweede set, set overleefde Rus twee matchpoints. Het is voor de Nederlandse de eerste keer... dat ze de derde ronde van een Grand Slam toernooi haalt. Het weer vanavond en vannacht in het westen en noorden geregeld buien. en kans op onweer. Morgen opnieuw bevolkt met wat buien en een temperatuur van 15 tot 16 graden. De dagen daarna bewolkt met af en toe wat zon. Smiddags kan er wat neerslag vallen en het wordt iets warmer met maxima van 16 tot 19 graden. Ah, en hier ben je verkeersinformatie. Het was een uh, onstuimige en daardoor drukke avondspits. En vooral op de wegen bij Rotterdam is het uh, flink mis. Er gebeurde een aantal ongelukken op de A16 naar Breda. Gebeurde al helemaal aan het begin van de spits. De weg, de weg was daar een tijdje dicht en alles daarachter is vast komen te staan tot in Rotterdam zelf. Bovendien is de Maastunnel dicht richting Rotterdam Zuid. En alles uh, bij elkaar zorgt dat voor een flink verkeersinfarct rond Rotterdam. De files die er nu nog staan staan op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet... voor knooppunt Benelux, 6 kilometer. A15 vanuit Europoort tussen Spijkenissen en knooppunt Vaanplein, 13. Verderop tussen Ridderkerk en knooppunt Gorkum, maar liefst 25 kilometer. Ook de file op de A16 mag er nog steeds zijn, van Rotterdam naar Breda... tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk, 11 kilometer. De A20 van Hoek van Holland naar Gouda... tussen Maasluis en knooppunt Terbrechtseplein, 15 kilometer. De andere file die opvalt buiten Rotterdam is de file op de A7... ...zaandam richting Horen, bij de Alfred Avanhoorn 6 kilometer. Er ging daar een auto over de kop, maar de rijbaan is weer vrij. Op de A44 richting Den Haag tussen Oekstgeest en Den Haag 10 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Os staat voorknopend Valburg 12 kilometer. Jonge werknemers zijn snel en flexibel inzetbaar. Jonge werknemers zijn ambitieus en bovendien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 Goedenavond, acht minuten over zes. Het nieuws kwam aan het begin van de middag als een grote verrassing. Zo rond de klok van 1 uur. De arrestatie van Radko Mladic. 16 jaar lang was hij een van de meest gezochte oorlogsmisdadigers. En ook werd er wel eens getwijfeld of hij echt gezorgd werd. De Servische president Tadic maakte het nieuws van zijn arrestatie bekend op een persconferentie. On behalf of the Republic of Serbia announce. Today we Vanuit de hele wereld komen reacties op de arrestatie. Volgens de Franse president Sarkozy is het een moedige beslissing van de Servische president om Ladic te arresteren. Het is een belangrijke stap voor Servië richting toetreding tot de Europese Unie. Het is een heel goede nieuw, het is een heel grote une Het is een heel président beslissing van de president étape en het is een stap jour naar de integratie een dag, de volgende, van Servië. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle vindt de arrestatie van Mladic goed nieuws voor de rechtsorde in Europa. Ze voldoen hiermee aan de opdracht van Europa en het Joegoslavië-tribunaal. Zijn vastname is een zeer goede nachricht voor de gerechtigheid in Europa. Servië löst met de verhafting van Radko Mladic een langjährige vordering der Europese Unie Volgens de president van Kroatië is de arrestatie goed nieuws voor de hele regio, Europa en de hele mensheid. Definitely it's good news for region, for Europe and for humanity in total. Maar niet iedereen is blij. In de stad Pale, waar Karadzic en Mladic tijdens de belegering van Sarajevo hun hoofdkwartier hadden, zijn de mensen boos. Deze inwoner vindt de arrestatie landverraad. Paardobro. Het kan nog wel even duren volgens deze man... voordat er weer iemand opstaat die de kwaliteiten van Mladic bezit. In de hoofdstad van Servië, Belgrado, zijn de meningen verdeeld. Deze inwoner is blij met de arrestatie. Door deze arrestatie is de kans dat we lid mogen worden van de Europese Unie... een stuk groter geworden, denkt deze man. Een andere voorbijganger is het daar niet mee eens. Hij vindt dat het Servische volk verraden is... Ze moeten Bladits vrij laten. Ook de moeders van Srebrenica zijn niet uitzinnig van vreugde. Ze vinden dat de arrestatie veel te lang op zich heeft laten wachten. Ik ben helemaal niet blij, zegt deze moeder. Ik ben al zo vaak teleurgesteld door het Joegoslavië tribunaal en door Servië. Ze hebben hem jarenlang de hand boven het hoofd gehouden. Hij kon een luxe leven leiden terwijl hij al jaren in de cel had moeten zitten. Nu gaat het monster eindelijk naar Den Haag. En in Brussel reageerde ook eurocommissaris voor Uitbreiding... Stefan Fule op de arrestatie van Mladic. Tijdens de persconferentie werd hem gevraagd... of vooral de druk van de Nederlandse regering... heeft geleid tot de uiteindelijke arrestatie van Mladic. Ik denk dat dat niet alleen de from van de I was, ik denk dat alle it absolutely clear. ...that uh, the obligation uh, the, uh, the Serbia took uh, on itself uh, uh, to deliver two remaining fugitives uh, uh, to the Haq, uh, you know, that it needs to be delivered on. Ja, Eurocommissaris Fule denkt niet dat het alleen de druk van Nederland was... dat Maladic nu is opgepakt. Alle Europese landen hebben het belang van zijn arrestatie. Altijd benadrukt, zegt hij. Correspondent Tijn Sadeh in Brussel. Tijn, jij was bij deze persconferentie. Hij klonk nuchter over de rol van Nederland. Was dat terecht, vind je? Nou, niet helemaal terecht, nee. Want uh, ja, het is natuurlijk geen geheim dat juist Nederland... Hè, de laatste jaren als enige flink dwarslag... als het ging om Serviës integratie in Europa... Van de andere kant is Fulus wat koele reactie wel terecht. Nederland moet zijn rol ook weer niet overschatten minister van Hagen, nog in zijn vroegere rol... als minister van Buitenlandse Zaken... dat was de man die altijd de harde lijn volgde. Zeg maar zonder Mladic niet verder praten met Servië. Maar ja, je zou kunnen zeggen dat haalde ook niet veel uit. En intussen zag je toch dat de meerderheid... van de Europese regeringsleiders de laatste jaren... toch duidelijk uh, koos voor toenadering, hulp... aan de pro-westerse krachten in Servië. En wat betreft die arrestatie van Mladic... ja, dan moesten we maar gewoon wat geduld hebben. Nou, je zou kunnen zeggen... dat Geduld is vandaag beloond. En daardoor wordt nu veel gezegd in, in verschillende Europese landen. Het lidmaatschap van Servië van de Europese Unie komt een stap dichterbij. Aan welke voorwaarden moet Servië nog voldoen? Uh, wil het echt toetreden? Nou, we vroegen dat inderdaad eurocommissaris Fule uh, vanmiddag ook. Uh, hij zei allereerst heel nadrukkelijk... ze zijn een flinke stap genaderd, maar ze moeten nog heel veel doen. Sociale, economische hervormingen, juridische hervormingen. En toen pas noemde hij eigenlijk het belangrijkste. Servië moet nog die andere grote verdachte van oorlogsmisdaden uitleveren. Goran Hadjic. Een iets minder grote vis, uh, maar toch. Ik vroeg Fule of we dat, na vandaag, eigenlijk nog wel kunnen eisen van de Serviërs. They have delivered uh, ex-General Mladic and I have no reasons to doubt that they will deliver also uh, on the remaining one. Fule was dus inderdaad heel duidelijk. Hè? Hij twijfelt er absoluut niet aan dat Servië ook Hacic nog zal oppakken. Nou, deze man is nog altijd uh, voortvluchtig. Formeel is dat natuurlijk nog steeds een flink obstakel. Maar je merkte vanmiddag ook heel duidelijk aan de toon van de eurocommissaris... dat hij liever een wat soepelere opstelling uh, nastreeft. Hij vindt dat de hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal... maar moet beoordelen of Servië nu wel of niet voldoende zijn best doet. Nou, voor die evaluatie is het gewoon nog wat te vroeg. Tijn Sadee vanuit Brussel. En in Den Haag bij het Joegoslavië-tribunaal... staat nog steeds verslaggever Jeroen de Jager. Jeroen de Jager, wat we ons afvragen... waar is openbaar aanklager Bramarts eigenlijk? Ja, die, uh, die zit in Kroatië. Die heeft daar een bijeenkomst. Hij is overigens uh, de afgelopen week niet in Servië geweest... wordt er hier gezegd. Uh, hij is bezig met aanklagers in uh, Kroatië... om te kijken of daar nog uh, arrestaties moeten worden verricht. Het uh, tribunaal die houdt nu dus nog... Uh, ja, de kaken stijf op elkaar. Er is wel een persverklaring uh, op de site verschenen... waarin het tribunaal de arrestatie van Mladic verwelkomt. Uh, ze zeggen dat Servië hiermee heeft voldaan aan de internationale verplichtingen. Ik ben ook even binnen geweest uh, bij het tribunaal hoe de medewerkers nou reageren. En toevallig dat ik een medewerker voorbij uh, zag lopen... ...achter het glas uh, in het kantoorgedeelte. En die stak even triomfantelijk uh, zijn arm omhoog. Wist niet, uh, denk ik, dat ik van de pers was. Ik heb ook gevraagd naar de reactie onder de medewerkers. En uh, er wordt gezegd, ja, ieder reageert op zijn eigen uh, manier. Je moet weten, bij het tribunaal werken ook gewoon heel veel serviërs. En wat gebeurde daar vandaag? Was het gewoon business as usual? Ja. Absoluut, business as usual. Twee zittingen uh, waar heel weinig mensen op afkomen. Eentje met uh, notabene de plaatsvervanger van, uh, van Mladic en de andere het hoofd van de uh, politie uit de Republika Srpska. Uh, ja, weinig belangstelling en dat zul je denk ik ook wel gaan zien met Mladic. Nu vinden we het allemaal heel erg belangrijk. Straks begint het proces, dan is er nog aandacht. En dan uh, zakt die aandacht toch weer in als de echte belangrijke uh, verklaringen komen. Om zicht te krijgen op de geschiedenis. En dan pas als er een uh, straffeis komt en een, en een vonnis... dan uh, stroomt hier de internationale media weer uh, bij elkaar. Is er iets bekend trouwens over waar Mladic in Scheveningen gevangen zal worden gehouden als je bedenkt dat zijn vroegere kompaan Radovan en Karadzic er ook zit? Ja, in ieder geval, uh, de standaardplek is de gevangenis uh, in Scheveningen. Daar zal uh, Mladic ook naartoe gaan. Maar daar zijn verschillende vleugels. Um, uh, we weten dat Mladic samen bijvoorbeeld met Charles Taylor in een vleugel zit. En die kunnen ook uh, met elkaar communiceren. Die, kunnen, die luchten samen ook met elkaar. De vraag is, ook dat heb ik even gevraagd hier bij die perswoordvoerder van het tribunaal... of Mladic en Karadzic bij elkaar zullen worden gezet. Want zij kunnen elkaars... Uh, verklaringen natuurlijk uh, op elkaar gaan afstemmen. Dus uh, de hoofdaanklager zal een verzoek moeten doen als hij daar bang voor is... Uh, om Mladic in een andere vleugel te zetten. En dat is dus de vraag of die hoofdaanklager dat zal gaan doen. Jeroen de Jager bij het Jugoslavië tribunaal En tot zover het nieuws over Mladic. Zometeen U heeft het gehoord. De regering wil dat wij zuinig gaan doen met water de komende tijd. Dus alstublieft niet uw tuin sproeien. We zijn de ANWB zwaar met het verkeer... Ook nog eens een hele drukke avondspits. Uh, rond Amsterdam en Utrecht valt het relatief mee. Viles zijn daar niet langer dan gebruikelijk. Maar bij Rotterdam is uh, weer sprake van een compleet verkeersinfarct. Optelsom van een afgesloten Maastunnel... en een probleem met een vrachtwagen op de A16. Nou, die A16 is weer vrij, maar het weten zal geschiet. Langs de file staan op de A15 vanuit Europoort. Staat voor knooppunt Vaanplein, 10 kilometer. Verderop richting Gorkum, de eerdere omleidingsroute... tussen Ridderkerk en knooppunt Gorkum, zelfs 25 kilometer. De A20 gaat het geleidelijk aan wat beter richting Gouda. Vanaf Vlaardingen tot aan knopen Terbrechtseplein nog wel 12 kilometer. En houd er ook rekening mee dat vooral op de wegen in de stad... ...dat je daar heel veel verdraging op loopt door die afgesloten Maastunnel. Dus kies toch bij voorkeur voor de snelweg. En op de A44 richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Daardoor staat de file tussen Oekstgeest en Den Haag 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Door de aanhoudende droogte is het volgens staatssecretaris Atsma... verstandig extra zuinig te zijn met water. Atsma heeft elke week overleg met de waterschappen. En die maken zich vooral zorgen over de verzilting van het water. Om uit de probleemzone te komen, zou het eigenlijk 14 dagen na een stuk moeten regenen. Nou, dat is totaal niet aan de orde. Die kleine buitjes die er nu vallen, die, die lossen qua droogteproblematiek helemaal niks op. Uh, we zijn natuurlijk blij met elke millimeter. Maar het grote probleem is dat er geen water via de Rijn en de Maas wordt aangevoerd. Dat is ons grote aanvoerkanaal. Daar moet het water vandaan komen. En op dit moment hebben we gelukkig alles onder controle. Maar we zouden graag... Uh, dan wel forse regenbuien willen hebben... dan wel uh, meer water uit de Rijn. En dat, ik denk dat dat uiteindelijk de beste oplossing is. Maar als u zegt zorgelijk... betekent dat ook dat u zich zorgen maakt over de veiligheid van de dijk of niet? Nee, over de veiligheid van de dijk maak ik me in volstrekt geen zorgen. Kijk, het, het, wij hebben een prioriteitsstelling... waarbij je dus in de eerste plaats kijkt naar de veiligheid. Die moet je garanderen. En de veiligheid betekent dus de dijkveiligheid. In de tweede plaats kijk je naar de uh, bedrijven... die zorgen voor onze uh, nutsvoorzieningen. Dus denk aan de elektriciteitscentrales. Die moeten koelwater kunnen... We moeten voldoende drinkwater kunnen houden. Nou, daar kijk je als eerste naar en daar is geen enkele zorg over. U had het net over overlast. Als de droogte aanhoudt, aan wat voor overlast moet ik dan denken? Nou ja, dat betekent dus overlast voor uh, mensen die vooral afhankelijk zijn van uh, bijvoorbeeld in dit geval zoetwater. Nou, dan heb je het over de landbouw, maar je hebt het ook over de natuur. Natuur, maar, natuur kan ook uh, niet overal uh, zoutwater of zildwater uh, hebben. Maar dat betekent bijvoorbeeld dat, dat uh, tuinbouwers in Boskop en omstreken er rekening mee moeten houden dat ze gewoon niet meer kunnen sproeien? Nou ja, voor de tuinbouw hebben we dus al een aantal maatregelen getroffen de afgelopen week en gelukkig werkt het. Maar je ziet dus dat het zilte water dat dat oprukt en dat is de grootste zorg. En daarom is het ook echt uh, uh, een kwestie om alles op alles te zetten om te voorkomen dat, uh, dat de zee verder land inwaarts trekt. En, uh, daarom hechten wij er ook heel erg aan om te zorgen dat het IJsselmeer, waar we nu al een 10 centimeter extra water in hebben gebracht... dat dat ook echt een waterbuffer blijft, zodat je daar ook uit kunt putten om de veiligheid van Nederland te borgen... en om te zorgen dat we allemaal ook met die activiteiten door kunnen gaan qua bedrijfsvoering die noodzakelijk zijn. Maar zou u bijvoorbeeld tegen mensen willen zeggen van u mag uw tuin niet meer sproeien en u mag uw auto niet meer wassen? Nou, dat uh, adviseer ik sowieso op dit, op dit punt. Uh, het is verstandig om uh, zuinig en uh, vooral uh, heel voorzichtig en spaarzaam om te gaan met water. Dus uh, als het enigszins uh, kan, niet sproeien, niet de auto wassen. En ik denk dat het uh, helemaal niet erg is voor die auto. Adviseerde staatssecretaris Atzma tegen Wilma Borgman in Den Haag. En die aanhoudende droogte is ook helemaal niet goed voor de Veendijken. In Leimuiden gingen daarom vandaag speciale dijkinspecteurs op pad. Twee mannen van het Hoogheemraadschap Rijnland lopen over de Veendijk. met is een lange stok in de hand. En om een paar meter gaat die stok een metertje de grond in. In zoverre als het droog is, als die, uh, de, door de droogte kan er scheurvorming komen. En als de scheurvorming is, ja, dan gaat die pen makkelijk de grond in. Kilometers lopen over de dijk en dan maar prikken. Ja. ja. En, uh, en constateren hoe de kade eruit ziet. Visueel zien we uh, belangrijke verschillen. In, het, in, de, in de kruin van de kade of in het binnentolut zien we onderin een vochtige plek uh, tevoorschijn komen. Ja, dan gaan we ons uh, alle bellen rinkelen... Om, uh, toch te zien van, om toch te constateren van jongens, wat is hier aan de hand? U gaat helemaal door de knieën. Hij gaat er heel diep in. Uh, dan gaat hij er iets verder in, ja. Dus Zoals hier moeten hij... we opletten? Uh, deze, deze slaan we op ja. in de tablet. En dan wordt hij de volgende keer uh, extra aandacht... Marcel Hoogkamer heeft de computer vast, een soort uh, tablet-pc. Een opgevoerde iPad noemen wij het eigenlijk een beetje. Okay. Uh, er kan dus ook gezien worden uh, welke kader er al geïnspecteerd zijn. En alle constateringen worden uh, gewoon uh, vastgelegd. En wij zijn dat de rode rondje hier? Het dat rode rondje. Het, is, uh, het, het werkt hetzelfde als een, als een TomTom-navigatiesysteem. Uh, Hij loopt gewoon met je mee. En waar wij iets constateren, tekenen we het aan in de computer. En het wordt het centraal in, uh, in Leiden verwerkt. Maar het scherm is nog vrijwel leeg, dus hier ja. is niet zoveel aan de hand? Nou, er zitten er wel een paar op, maar dan moet ik even uitzoomen. Kijk, hier, zie je, hier hebben we er twee opgezet. En, en ja, kijk, de ene scheur is de andere niet natuurlijk. Hoe kan je nou zien dat de scheur ook groter wordt en gevaarlijker wordt? Uh, als die groot is, maken we er foto's van. Uh, en die foto's die worden er ook in opgeslagen. Die kan je bij de volgende inspectie oproepen. En dan kan je dus de situatie vergelijken uh, met de situatie die een collega misschien... want het kan ook een ander geweest zijn uh, de vorige dag of twee dagen ervoor heeft aangetroffen. Voelt u het? De regen. Ja, <laughs> er valt nu een paar spetters. Uh, lijkt me niet genoeg. Nee, dus is echt een, een absolute druppel op de gloeiende plaat. Wat ik begrepen heb is dat we, ik, ik meen 170 mm neerslagtekort achterstand hebben van wat we normaal hebben... Een buitje water zou welkom zijn, maar uh, zal aan de situatie van die dijk meteen acuut niets veranderen. Dat... Op een veilige, droge, beschutte plek staat Gerard Doornbos, de dijkgraaf. Die twee mannen lopen hier die hele dijk af. Maar u heeft natuurlijk zoveel kilometer dijk, die kunnen dat niet met z'n tweeën doen. Nee, dat gaat niet lukken. En u moet zich voorstellen, binnen het Rijnlandse gebied ligt zo'n 1300 kilometer aan dijken. Daarvan zijn er meer dan 300 die toch wat risico's geven, omdat het uh, veengehalte hoog is. En daarvan... Toch weer een 60 kilometer die, waarvan we zeggen nou, dat zijn toch de meest risicovolle stukjes. Hoe houdt u daar zicht op? Nou, we gaan dus met, met de ingang van vandaag gaan we, uh, juist die 60 kilometer intensief inspecteren. Dat betekent dat er 12 mensen nu bezig zijn. Want je doet dat niet even in je allentje op een naar middag die 60 kilometer. We gaan dat dus uh, nee. twee keer per week helemaal langs. Vanaf 6 juni, als het zo droog blijft als nu en er alleen maar een paar buitjes vallen... dan gaan we ook die andere 275 kilometer daar nog bij komen. En dat vraagt een behoorlijke inzet. Uh, er liggen hier zoveel kilometers dijk en alleen met zo'n stok wordt natuurlijk de bovenste meter eigenlijk gecontroleerd. Hoe weet u nou dat de onderkant nat genoeg is? Nou, om te beginnen proberen we die dat te houden. Dus we zijn eigenlijk van, ja, met een proef begonnen waarmee we met boten op die watergangen gaan varen. Met een grote pomp erop en eigenlijk een bui van ongeveer 15 mm, zoals die normaal zou vallen, op die dijken gooien. Daarnaast hebben we natuurlijk ook via satellieten en luchtfoto's de exacte locaties van onze dijken in beeld. En kun je daar soms ook nog eens naar kijken en zeggen, nou, is er nou iets aan het schuiven of veranderen? En omdat de droogte voorlopig nog wel even lijkt aan te houden... gaat het Hoogheemraadschap ook nieuwe dijkinspecteurs opleiden. Een bijdrage van verslaggever Martijn Holtrop. Op de dag dat militairen demonstreren tegen de bezuinigingen bij Defensie... en het gesprek vooral over de arrestatie van Radko Mladic gaat... maakt de minister Hille van Defensie bekend... dat hij een mogelijke verlenging van de NAVO-missie in Libië steunt. In Den Haag verslaggever Hans Andringa. Hans, zou dat dan ook tegelijkertijd verlenging... van de Nederlandse deelname aan die missie betekenen? mm <laughs> Ja, dat is wat Hill uh, in een brief aan de Kamer schrijft. Hij zegt dat uh, uh, Nederland in principe mee wil blijven doen... aan zo'n verlengde missie boven Libië En ook dat de huidige inzet van Nederland uh, voldoende is. Dus uh, daaruit kan je aflezen dat Nederland inderdaad... met de huidige schepen en vliegtuigen door wil blijven gaan met die missie. En dat betekent ook niet bombarderen, wat nu ook niet gebeurt? Nee, het mandaat dat uh, de Nederlandse troepen hebben, dat blijft ook hetzelfde. En dat houdt in dat alle beperkingen die uh, vooraf zijn afgesproken ook tijdens die verlenging blijven gelden. Zeg een verlenging is nodig omdat het doel nog niet bereikt is. Ja, verlenging is nodig inderdaad, omdat uh, het, doel, uh, ja, het impliciete doel is natuurlijk uh, het laten verdwijnen van uh, Muammar Gaddafi. Het tweede is ook om de burgerbevolking uh, te beschermen. Nou, dat is ook nog lang niet veilig voor de mensen daar. En uh, de uiteindelijke reden om nu over een verlenging te gaan praten, dat is dat de missie is afgesproken voor uh, drie maanden. Uh, die drie maanden zijn voorbij op 23 juni. Dus voor die tijd moet je inderdaad een besluit nemen om nog een aantal maanden door te gaan. En hebben ze daar al een datum voor? vastgesteld. Dat uh, besluit van de NAVO dat gaat vallen tijdens een uh, vergadering in Brussel... op 8 en 9 juni. Daar komen de ministers van uh, Defensie uh, bijeen. En het kabinet zal dus voor die tijd een besluit moeten nemen... of zij inderdaad uh, het voorstel van Hans Hille, minister van Defensie, gaat overnemen. Maar Hans, ik mag toch aannemen dat Hille namens het kabinet spreekt of niet? Ja, maar het is nog niet door het kabinet uh, geweest. Oh. Dus hij maakt de Kamer... Goeie actie dit. Dus hij maakt uh, de Kamer bekend wat hij van plan is. Dat hebben ze ook afgesproken. Uh, we willen niet voor... Uh, voldoende feiten worden gesteld, heeft de Kamer gezegd. Houd ons op de hoogte. Nou, hij geeft nu als het ware een vooraankondiging of een voorwaarschuwing. Dat is mijn plan. Daarover gaan wij praten. Dus verwacht binnenkort een artikel 100 brief... waarin wij gaan uh, melden aan de Kamer dat we van plan zijn... door te gaan met de missie in Libië. Met het huidige mandaat dus ook zonder te mogen bombarderen. Oké, okay, en met die steun van het kabinet zit het dan zo te horen wel goed voor Hille? Ja, dan mag je wel aannemen dat Nederland deze internationale verplichtingen eh, zal blijven uitvoeren. hans gaat vanuit Den Haag. En ook in Tripoli zit iemand die internationaal wordt gezocht... maar waarschijnlijk niet meer vandaag wordt gevonden. Daarmee komen we wel aan het eind van een lange Radio 1 -journaal uitzending die om 1 uur begon met de bevestiging dat Radko Mladic achter slot en grendel zit. Bij nieuwe ontwikkelingen melden we ons natuurlijk meteen op deze nieuwszender. Lucelle en ik wensen u een heel prettige avond. En ongetwijfeld, als er nieuws is, uh, Petra Grijze, ga jullie daarop in bij het Natuurlijk Tim, goedenavond Lucella. Vanavond bij ons het bijzondere verhaal van Kees Lid. Voor de landmacht uitgezonden naar voormalig Joegoslavië... om de massagraven in kaart te brengen. Kwam terug met een Bosnische en vinkte vanmiddag... zijn laatste oorlogsmisdadiger af. En Servië komt met de arrestatie van Blanits... een stap dichter bij de Europese Unie. Hoe is het eigenlijk gesteld met het financiële huishoudboekje van Servië? Wat is dat voor een land? Haalt Europa een tweede Griekenland binnen? Dat zometeen nationaal weer in verkeer.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 In Politiek Den Haag is opgelucht gereageerd op de arrestatie van de Bosnische servische ex-generaal Mladic. Premier Rutte spreekt van een heel bijzonder moment voor heel veel mensen. Oud-minister Voorhoeven, die op defensie zat tijdens de val van Srebrenica, noemt het het mooiste nieuws dat hij in jaren heeft gehoord. Het ziet er nog uit dat Nederland langer gaat meedoen aan de missie in Libië. Eind volgende maand loopt het mandaat van de huidige NAVO-missie af. En minister Hille schrijft aan de Tweede Kamer dat de politiek-militaire doelstellingen van de NAVO nog niet zijn gehaald... en dat voortzetting van de missie noodzakelijk is om grootschalig geweld door de Libische leider Gaddafi te voorkomen. Vier dagen nadat de Amerikaanse stad Joplin door een tornado werd getroffen... worden nog 232 mensen vermist. De stad in Missouri werd zondag getroffen... door de dodelijkste tornado in de Verenigde Staten in 58 jaar. 125 mensen kwamen om en driekwart van de stad is volledig verwoest. Van de legale bedrijven op de Amsterdamse Wallen... heeft de helft van de leidinggevende in de criminaliteit gezeten. En bij koffieshops is dat percentage nog hoger. Dat blijkt uit het eindrapport van een vier jaar durend onderzoeksproject. Onder meer de gemeente, politie en de Belastingdienst werkten daarin samen... om georganiseerde misdaad op de Wallen aan te pakken. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gert Riemstra. Het is nog steeds onstuimig weer. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwindwindkart 4 tot 6... En langs de kust en op het IJsselmeer hard windkracht 7. In het westen zijn bovendien windstoten van zo'n 80 km per uur mogelijk. Vanavond en vannacht trekken in het hele land buien over. Daarbij kan het ook onweren. Het koelt af naar een graad of 10. De zuidwestenwind neemt in kracht af en wordt bovenland matig kracht 4. Langs de kust vrij krachtig windkracht 5. Morgen is er veel bewolking, slechts af en toe breekt de zon door. En verder regent het nu en dan. Het meeste in het noorden. In de loop van de middag wordt het droger en dan krijgt de zon ook weer wat meer kans. Het wordt morgen 14 tot 16 graden. De wind waait uit het westen, is matig tot vrij krachtig. Windkracht 4 tot 6. En morgenavond neemt de wind flink af. Zaterdag kan er in de loop van de dag opnieuw regen vallen, voornamelijk in de vorm van buien. Zondag blijft het waarschijnlijk droog en dan wordt het ook weer wat warmer... met temperaturen rond een graad of 20. Ah, nee, verkeersinformatie. De avondspits is ronduit druk verlopen. Vooral op de wegen rond Rotterdam. Elders in het land was de avondspits wat gewoner. Maar bij Rotterdam zaten flinke problemen. Dat had te maken met de afsluiting van de A16 bij de Moerdijkbrug. Helemaal aan het begin van de spits. Nou, dan ging het verkeer uh, omrijden via de A15 naar Gorken. Nou, dat ging niet goed, want die, verkeer, uh, die weg kon het verkeer helemaal niet aan. We zien nu nog fiets op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet. Er staat voorknoopend Benelux 6 kilometer. Dan die A15 van Rotterdam naar Gorkum. Eerst bij de Noordtunnel 3 kilometer. Door een wagen met pech zijn twee rijstroken dicht. Maar dat ben je er nog niet, want tussen Alblasserdam en Gorkum staat nog eens 18 kilometer. Bij Rotterdam zelf op de A20 naar Gouda staat het nog vast. Tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein, 10 kilometer. En ook in Rotterdam zelf staan veel wegen nog vol. En dat heeft natuurlijk te maken met de afgesloten Maastunnel van noord naar zuid. Op de A44 richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen oegstgeest en de aansluiting met de N14 staat 10 kilometer file. En op de A50 Arnhem richting Os nog een lange file voor knooppunt Valburg, 9 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Petra Grijssel. Servië bij de EU, halen we het nieuwe Griekenland binnen. En wasmachines leven niet langer met Calgon. Goedenavond en welkom hier op de redactie van WNL in Amsterdam bij Avondspits. We beginnen met het belangrijkste nieuws natuurlijk van vandaag. De arrestatie van Radko Mladic. Nicole Sproko, goedenavond. Hallo, goedenavond. U bent van Amnesty International en u bent jarig, want u bestaat 50 jaar. Ja, dat klopt. Aanstaande zaterdag vieren we ons jubileum. En een mooier cadeau kan niet, denk ik zo. Nou, dit is inderdaad wel een mooi cadeau. Ik bedoel, uh, dit is een ontzettend belangrijk signaal. Uh, dat het, ja, het recht moet zegenvieren. vieren. Wij zijn van de mensenrechten. En uh, ja, het is inderdaad een, een, een goed symbool, een goed teken ook dat er toch nu eindelijk die, step, die stap gezet is uh, richting recht en rechtvaardigheid. Ja, en dan is Mladic één van de laatste oorlogsmisdadigers daar... die is opgepakt. Hoe staat het eigenlijk met de berechting van al die andere oorlogsmisdadigers... de Karadzic en telers van deze wereld? Ja, oh, ja wereldwijd bedoelt u. Nou, in, in Bosnië-Herzegovina zijn we ook nog lang niet waar we zijn moeten. Want uh, ja, da, dat is wel een kritiekpunt dat MST ook heeft... Uh, als je nagaat dat er toch eigenlijk nog zo'n 6.000 tot 16.000 onopgeloste uh, zaken zijn uh, van oorlogsmisdaden in uh, Bosnië-Herzegovina... dan is daar lokaal, uh, regionaal nog heel veel werk aan de winkel natuurlijk. Er is nog heel uh, dus veel te doen? Er is nog absoluut heel veel uh, te doen om mensen het gevoel te, krijgen, te geven... Uh, en dat. Uh, ja, dat recht wordt gesproken... dat uh, mensen ook gestraft worden voor die gruwelijke misdaden... die daar begaan zijn. En als we het even hebben over die grote vissen... Hè, in Joegoslavië bijvoorbeeld, ex-Joegoslavië moet ik zeggen... Um, uh -huh. hoe staat het met de berichting van die grote jongens? Nou, daar zijn wel wat uh, uh, berechtingen geweest. Er zijn ook mensen veroordeeld. Um, hè, de, de meest recente was voor het Joegoslavië-tribunaal... Tri de Kroatische generaals, hè, de Kordovina, Matkac. Voor um, misdaden tegen de menselijkheid um, en de krajina was dat. Um, maar daar uh, ja, zijn we dan nog lang niet mee natuurlijk. Uh, zoals kan met net zei, we hebben nog een heleboel andere, ook grotere vissen. Bijvoorbeeld, um, hè, de naam is misschien al eens eerder gevallen, maar Goran Hadjic is ook zo iemand die absoluut nog berecht moet worden voor zeer ernstige uh, verdenkingen van zeer ernstige uh, uh, uh, uh, oorlogsmisdaden... maar ook uh, misdaden tegen de menselijkheid, genocide zelfs in Bosnië en, en Herzegovina. En die is nog steeds op de vlucht, dus uh, dat is de volgende... waarvan wij hopen dat die snel wordt opgepakt en uh, uitgeleverd. Opgepakt is één, in Den Haag voor de rechter verschijnen is twee... en dan duurt het doorgaans ook nog erg lang. Ja, nou, laten we hopen dat het, uh, het, het tribunaal ook goed gesteund wordt. Kijk, dat is natuurlijk ook van groot belang... dat het uh, een, een, een proces is wat uh, financieel en politiek gesteund wordt. Uh, hè, Gebeurt dat de te de weinig, De veiligheidsraad. Sorry, ja, nou ja, de Veiligheidsraad moet daarvoor zorgen. Hè, want het is uh, een, een, een VN-aangelegenheid. Uh, Daar moet ze natuurlijk vooral zorgen dat het een, uh, ja, iets... iets uh, goed gesteund uh, proces wordt, dus met veel middelen en, en, uh, en geld en steun ook politiek gezien wereldwijd voor ja. het berechten van dit soort mensen. Als u, als u even de afgelopen uh, zaken op een rijtje zet, vindt u dan dat zoals het recht nu wordt, uh, nou ja, in praktijk wordt gebracht, vindt u dat dat genoeg het leed van de slachtoffers verzacht? Nou, voor wat betreft Bosnië-Herzegovina kunnen we denk ik zeggen dat dat niet het geval is. Er is nog zoveel uh, leed onder nabestaanden en er is nog zo weinig recht gesproken. Dat, uh, dat je niet kunt zeggen van daar uh, ja, ben je nu langzamerhand in een situatie dat mensen uh, ja, weer rust kunnen vinden. Dat blijft uh, eigenlijk nog een, een levensgroot probleem. Het is wel zo dat met het oppakken van dit soort ja, belangrijke leiders die zulke gruwelijkheden op hun naam hebben staan... Uh, zo leiding, leiding hebben gegeven aan, aan genocide, aan vervolging, aan moord en deportatie... Uh, hè, dat zo iemand opgepakt wordt en dan berecht wordt... dat is natuurlijk wel een heel krachtig en belangrijk symbool. Dank u wel, Nicole Sprokel van Amnesty International. Servië moest en zou Mladic leveren... want anders zou het land fluiten naar toetreding tot de Europese Unie. Herman Stam, telegraaf in Brussel. Goedenavond. Goedenavond, Petra. Zijn ze daar eigenlijk al mee bezig in Europa, met die vraag? Nou, ze vinden het wat ordinair, de Europese diplomaten, om daar nu over te spreken. Het is meer het moment, de dag van de slachtoffers. Maar uh, ja, ze kunnen er niet onderuit. Het is eigenlijk wel de uh, talk of the town hier. Ja, maar goed, het wisselgeld is ook inderdaad geleverd. Is, daar, is het daarmee ook geregeld eigenlijk? Uh, nou, eigenlijk nog niet. Uh, de eurocommissaris voor Uitbreiding hield vandaag in, uh, in uh, een soort spoedpersconferentie. Daarin zei hij dat het een, uh, een mooie stap was, maar er kwam ook meteen een hele lijst aan andere voorwaarden nog uh, uh, naar boven. Want wat staat er nog meer op het verlanglijstje van Europa? Nou, Mladic is ten eerste niet de enige vis die gevangen moet worden, als je het zo mag zeggen. Er is ook nog een andere oorlogsmisdadiger, Koran Hatschits, die ze graag uitgeleverd zien worden. Hm? En uh, bovendien uh, vinden ze de economie nog behoorlijk een rammelen. Het, uh, er komt veel corruptie voor, maar de belangrijkste kwestie is eigenlijk wel de kwestie Kosovo. Ja, wat, want wat is daarmee? Uh, Na nou, Kosovo heeft zich in 2008 heeft zich, uh, hebben zich, uh, onafhankelijk verklaard en dat is uh, erg tegen het zere been uh, van Servië. Uh, ondertussen hebben een behoorlijk wat eu lidstaten hebben Kosovo erkend en uh, Servië wil eigenlijk gewoon weer uh, Kosovo inlijven. En een andere belangrijke factor, Herman, dat is natuurlijk die anti-Europese wind die er op dit moment waait. Speelt dat geen rol? Ja, zeker. Ze hebben natuurlijk hun handen vol hier aan zorgenkindje Griekenland. En ook de toetreding van Roemenië en Bulgarije is nog erg vers en moet nog behoorlijk verwerkt worden hier in Brussel. Ja, oh, en dus, wat denk jij? Uh, ik denk het dat het nog behoorlijk lang uh, gaat duren, dat ze veel uh, uh, barricades op de weg uh, zullen zetten. En uh, nou ja, uh, als je al ziet hoeveel problemen er bijvoorbeeld zijn met de uh, toetreding van IJsland en Kroatië, wat ook totaal niet goed gaat op dit moment, dan zal uh, uh, Servië ook voorlopig nog wel even moeten wachten. duurt dus nog wel even. Tot slot Herman, uh, wat betekent dit voor onze minister van Buitenlandse Zaken Verhagen? Ja, nou ja, Verhagen was hier heel erg mee begaan. Hij uh, begreep, hij kwam op een gegeven moment echt behoorlijk alleen te staan. De andere EU-lidstaten wilden dat er veel meer tempo gemaakt wordt, wilden een gebaar naar Servië maken van we, we gaan al in die toetredingsgesprekken. Nou voor Verhagen was dat uh, uh, uh, geen issue. Hij zei uh, eerst moet echt maar iets uh, uitgeleverd worden en wel uh, met in zijn achterhoofd natuurlijk uh, het, het bloedbad in uh, Srebrenica en de Dutch Petters die daar ook uh, hebben gezeten. Dankjewel, Herman Stam, correspondent in Brussel. En zometeen ook meer over die economie van Servië. Hoe is het eigenlijk gesteld met het financiële huishoudboekje van dat land? Bespreken we zometeen. Eerst Kees Lid, Die werd in 1997 uitgezonden op vn missie om de massamoorden en mijnen in Bosnië in kaart te brengen. Met hem kijkt WNL's Martine Verhoef naar het nieuws... over de arrestatie van de Bosnisch-Servische oud-generaal Radko Mladic. Uh, meneer lid, met de arrestatie van Mladic is uw boekje vol. Vertel. Ja, ja ik heb uh, 16 jaar geleden, toen ik in, in, in Bosnië was. Uh, heb ik een boekje gekregen van de Verenigde Naties. Daarin stonden een aantal uh, oorlogsmisdadigers. die we bij toeval, uh, als we die bij toeval zouden zien. Uh, moesten melden aan de VN. Uh, en vandaag heb ik het laatste kruis gezet uh, door Raad Kom Wat deed u daar? Ik heb daar voor de VN als waarnemer gezeten. Dus dat, dat was de reden waarom we daar waren. En wat moest u daar dan doen? Nou, de taken waren een aantal. Uh, het was in eerste instantie terugkijken uh, op terugkeer van vluchtelingen. Of dat allemaal uh, goed gestald kreeg onder daten. En uh, we waren betrokken bij uh, het uh, in kaart brengen van, uh, van mijnenvelden en massagraven. Wat heeft u daar gezien? Uh, we zijn dus inderdaad gestuit op, uh, op, op veel doden. Uh, je op... Uh, op massagraven? Uh, nou ja, niet zozeer massagraven, maar mensen die dus her en der weggestopt zijn uh, op begraafplaatsen... waar je dan een stuk of vijf, zes tegenkomt, uh, in, in, uh, al dan niet in zakken gehuld. Uh, maar ook zomaar in het bos, uh, op aanwijzingen van, van de bevolking die, uh, die weten van... mensen zijn daar doodgeschoten en uh, even heel snel begraven. Um, dus dat, dat kom je daar tegen. Vluchtelingenkampen, um, ja, de, de verkiezingen natuurlijk. Uh, hectische toestanden meegemaakt daar. Uh, alles wat ik al zeg: alles wat in Nederland gewoon is. Uh, en, en wat, wat daar absoluut niet gewoon is. Je komt daar dingen tegen waarvan je zegt: van ja, uh, idioot. Wat heeft dat met u gedaan? Nou ja, dat geeft je een knauw. Uh, je bent, uh, ik, ik was op dat moment uh, begin dertig en, en ja, je, gaat, je, je hebt een referentiekade bij je van, van, uh, van Nederland. En je kijkt met, met de ogen vanuit het westen uh, totaal niet voorbereid. Je krijgt dan wel iets van een, een VN-opleiding, maar die sluit absoluut niet aan bij hetgeen wat, uh, wat daar gebeurt. Dus je komt daar en, uh, en vervolgens krijg je de ene knauw naar de andere. Um, en en uh, ja, dat, uh, dat, dat gaat spelen. En, en uh, Ik kan me dus voorstellen dat mensen een trauma oplopen. Uh, ik, heb er, ik, ik heb er dicht tegenaan gezeten. Wat was uw eerste gedachte toen u het nieuws hoorde vanmorgen? Ja, uh, ik zit boven en mevrouw schreeuwt naar beneden. Uh, ze hebben een pakken. Ja, dat uh, emotie. Ja, dat ja, is een emotie. Ja, u schiet er zelfs even vol van. Ja, kunt u dat omschrijven? Um, ja, het zijn toch de momenten dat je... Um, je moet je voorstellen in Bosnië, wat ik al zei, niks is normaal. En, en als je dan dit soort dingen meemaakt... en je ziet dat mensen op een gegeven moment op die manier opgepakt worden in voor een. Ik heb het altijd aan mijn vrouw gezegd. Um, uh, uiteindelijk krijgen we ze. Uiteindelijk pakken we ze, uh, linksom of rechtsom. Maar uh, dat gaat een keer gebeuren. Dus ja, met, met laatjes is het boekje vol en hebben we ze. Dat, dat is een mooi, een mooi gevoel. Ja. Naast u op de bank, u, u zit ook samen te kijken naar de uitzending van, het, van de NOS. Um, zit uw vrouw? Uh, u heeft me al verteld dat u haar daar in Bosnië hebt leren kennen. U bent Bosnisch? Ja, ja ik ben Bosnisch. Ja. En u was in de tijd tolk voor de VN? Heeft u uw familie verloren daar? Nou gelukkig, uh, ik heb geen familie verloren, maar uh, wel uh, heel veel uh, buren, buurjongens, die dus uh, naar front gingen en, en uh, gingen, moesten vechten. En uh, wel natuurlijk uh, uh, uh, mijn schoolgenoten. Ja. En uh, op wat voor manier? Ja, wat voelde u toen u het nieuws hoorde? Ja, natuurlijk, ik ben, ik ben hartstikke blij. Ik zeg uh, de vlag houdt, uh, wat, wat mij betreft. Ja, want uh, het is echt, uh, ja, dit is echt... Ja, dit is het moment waar we, waar we zo lang naar, naar hebben uh, gewacht eigenlijk. En uh, ja, ik ben, ik ben erg blij dat het uh, zover is. En uh, ja, uh, bij mij uh, alleen maar... Uh, natuurlijk had ik ook uh, uh, veel momenten. Maar ik ben hartstikke blij dat het zover is. Ja. Had u verwacht dat deze dag zou komen? Nou, eigenlijk bijna niet meer. Want het is, het, is, het, is heel, het is heel vreemd dat deze man al 16 jaar rond is gelopen. We weten dat hij in Servië is. En we weten natuurlijk dat hij daar heel veel steun heeft gehad. En, en nu dat je ook hoort dat hij, dat hij andere identiteiten had aangenomen... ja, dat zijn allemaal zaken waarvan je denkt, hij, hij wordt gewoon gedekt. Ja, met die arrestatie van Ratko Mladic is Servië een stap dichter bij het lidmaatschap van de EU, Daar hadden we het net al over. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met de financiële staat van het land? Halen we niet een tweede Griekenland binnen? Ben Steinenbach, ABN Amro. goedenavond. Goedenavond, Peter. Normaal nemen we de beursdag met je door. Vandaag hebben we je gevraagd eens dus het financiële huishoudboekje van Servië onder de loep te nemen. En is het op orde? Um, nou, ik denk dat je de onderscheid moet maken tussen uh, de staat van de, van de Servische economie en de ontwikkeling van de, van de Servische economie. Als ik kijk naar de ontwikkeling van de Servische economie, dan gaat het echt de goede kant op. De economische groei die trekt aan, de inflatie die nog veel te hoog is, uh, die neemt af. Uh, en uh, ze hebben nog wel een tekort uh, op de betalingsbalans, wat misschien ook wel wat, uh, wat zorgwekkend is. Vooral, en vooral de werkloosheid is, uh, is behoorlijk hoog. Uh, als we kijken naar de staat van de, van de Servische economie, uh, dan moeten we constateren dat, uh, dat die erg arm is. In de zin ook dat de infrastructuur heel gebrekkig is. Heeft natuurlijk ook te maken met, uh, met de oorlog die, uh, die daar heeft geboet. En dan valt er dus nog heel, heel veel, uh, veel te doen. En we hoorden net ook dat er uh, veel kritiek is in Europa ook over de corruptie in het land. Ja, nou ja, dat zijn de uitdagingen denk ik voor, uh, voor Servië. De, de corruptie, uh, mede door een gebrekkig juridisch systeem. Uh, de overheidsfinanciën die, uh, die zijn... Uh, niet heel erg slecht, maar uh, door uh, salarissen, pensioenen en de werkloosheid blijft het tekort voorlopig hoog. Dat betekent dat de schuld van de overheid, die niet uitzonderlijk hoog is hoor, want die ligt op 41,5% van het bruto binnenlands product, van de omvang van de service-economie dus, uh, uh, dat is niet hoog, maar die, die loopt wel wat, wat verder op. Overigens, absoluut geen Griekse toestanden natuurlijk. Uh, en ze moeten natuurlijk ook nog uh, uh, flink wat doen aan privatisering van staatsbedrijven. ...en een, een bevolking die aan het vergrijzen is... ...die in de toekomst nog weer tot extra uitgaven kan leiden. Maar dus geen tweede Griekenland? Uh, nou, dat denk ik niet. Uh, uh, ik denk dat de Servische economie uh, zich wat beter ontwikkelt. Ze groeien in ieder geval in tegenstelling tot, uh, tot Griekenland. En de, Servi de Servische economie is heel erg klein. Uh, als, we, als we dat vergelijken met Nederland, dan is het minder dan 10 ...terwijl Griekenland een derde van de Nederlandse economie is... Um, dus daar zie ik niet heel erg veel problemen in. Maar ik ben het eens met meneer Stam uh, dat het nog wel even zal duren. Omdat we natuurlijk met de schuldenproblematiek in, uh, in Europa toch wel wat lessen hebben geleerd. En wat terughoudender zullen zijn om. Uh, uh, landen toe te laten treden tot uh, tot de Europese Unie dat... laat staan dat ze de euro zouden invoeren, want daar zijn ze nog helemaal niet aan toe uh, met een tekort op de betalingsbalans en en en dat zie je dan ook in een uh, in een muntendiener die uh, die nog in waarde daalt. Uh, waardoor ben, ze natuurlijk Volgens mij duurt het wel er worden, ja. Ja, ze, er de nog wel even. Ja, dat is nog een lange starten. weg te gaan. Dankjewel voor jouw bijdrage, Ben Steijnberg van. Amerika. Hoe is het op de beurs gegaan vandaag? Simon Weersma ING, goedenavond. Goedenavond. Ja, op dan alle ogen vandaag op TNT. Gesplitste TNT moet ik zeggen, want aandeel PostNL zakte als een baksteen toen de beurs openging. Is daarna beter gegaan? Um, nee, het is uiteindelijk niet beter gekomen. We zijn uiteindelijk gesloten op 7,39 euro. En dat is een daling van 7,5 procent. Terwijl TNT Express, de express die afgesplitst is, een stijging liet zien van bijna 10 procent. Wat zegt dat? dat beleggers in het postgedeelte toch wat minder perspectief zien... dan in het expresgedeelte. Dat is ook wel logisch, toch? Op zich is dat ook logisch, want als je kijkt naar de postmarkt... niet alleen in Nederland, maar ook buiten Nederland... is dat gewoon een hele lastige groeimarkt... terwijl de expresmarkt er toch wat beter uitziet. Ja. En dus, wat zegt dat? Um, nou, dat zegt dat waarschijnlijk de beweging, zoals we die vandaag hebben gezien, zich ook in de toekomst toe wat door zal zetten. Dat betekent dat TNT Express het aandeel het waarschijnlijk wel beter gaat doen dan, uh, dan PostNL. Eén um, ding moeten we daar wel bij opmerken, dat PostNL heeft nog een belang van bijna 30% in TNT Express. Dus op die manier zijn ze toch wel wat aan elkaar gekoppeld. Maar eigenlijk zeg jij dat aandeel PostNL is in de toekomst uh, ja, eigenlijk gedoemd om te mislukken? Nou, zo erg wil ik het niet stellen, maar daar zit weinig groei in. Je kunt PostNL beter zien als een waardeaandeel. Het is namelijk wel zo dat PostNL redelijk hoog dividend wil gaan uitkeren. Dus voor die beleggers is, kan het wel interessant zijn. Dan nog even de Amerikaanse economie. Is bijna 2% gegroeid in de eerste drie maanden van dit jaar. Viel dat mee of tegen? Dat was toch een tegenvaller. Het is namelijk de tweede schatting die we hebben gekregen... van de groei over het eerste kwartaal. De eerste schatting kwam uit op 1,8 procent. Dat zou eigenlijk naar boven bijgesteld worden naar 2,2 procent. Zo was de verwachting. Maar dat kwam toch uit op 1,8. En dat was toch een behoorlijke tegenvallen. Hoe komt dat? Met name doordat de personal consumption, dus dat zijn de bestedingen van de consumenten, toch tegenvielen. Die kwam de vorige keer nog uit op een groei van 2,7. En dat bleek maar 2,2 procent te zijn. Het blijft maar kwakkelen toch, hè, daar in Amerika... Het ging met name de laatste weken, en dat is iets wat wij al uh, wel vaker roepen... en ook zien dat de macro-economische cijfers die vanuit die kant komen, toch tegenvallen. Ja. Ik wil niet zeggen dat ze heel slecht zijn, maar ze vallen tegen. We, ik, ik heb het al vaker aan je gevraagd, uh, de laatste tijd kwam het toch weer wat terug. Die dubbele dip, komt die nou wel of niet, denk jij? Nou, een dubbele dip, zo zien we het niet. Niet als, als zijnde dat er een recessie aankomt, maar we zien wel duidelijk een afvlakking van de groei. En dat, daar zien we alle tekenen nu van. Dankjewel, Simon Wiersma, ING. En de slotstand van de AEX, laat ik het nog even weten... 0,1 lager op 344 punten. En meer economisch nieuws. Goed nieuws, want het gaat weer veel beter met de horeca. Het ging heel erg slecht. Motor achter dit succes, de cafetaria. Eerlijke broodjes. Ja, dat was, uh, wordt allemaal opnieuw afgebakken... met een heel nieuw concept van cafetaria. Nou, de Qualitaria, die kennen we natuurlijk wel. Maar dit is versie 2.0, om het zo te zeggen. <laughs> ja, nou, fijn om te horen, dankjewel. Ja. Ja. Richard den Hartog, u bent uh, eigenaar van de Qualitaria Luifelbaan ja, hier in, uh, in Leiden. Nou ja, ik moet u geloof ik feliciteren met fantastische cijfers ook. Hè? Ja, dank u wel. Maar dat komt meer door het biologische gebeuren, waar, waar Qualitaria zich heel sterk voor maakt. Oh. En ook uh, verantwoord frituren. En we krijgen meer salades uh, biologisch en hamburgers biologisch van de blaarkopkoek. Dat wordt helemaal sterk gemaakt uh, met uh, ja, allemaal mooie bordjes en uh, dia's die er nog aankomen. Maar dat was, oh, u bent uh, nog, uh, nog ja, bezig zelfs ja, met de vernieuwingslag? gaat maar door, ja. Maandag moet alles omgeturnd zijn. Het is dus allemaal borden, allemaal, dat het allemaal biologisch is en uh, salades. Dus, ja. U zegt iets, het moet omgeturnd zijn. U geeft daarmee aan, ik moet wel vernieuwen. Ja omdat de mensen toch een uh, vrije, zwakke naam hebben voor uh, een snackbar of een weet ik wat. Want het ging heel slecht, laten we eerlijk zijn met de snackbars in Nederland, ja. de cafetaria's. Uh, de vraag was eigenlijk, hoe lang nog? Ja, en de naam en het slechte eten. Nou ja, het hoeft helemaal niet slecht te zijn. Leg gewoon maar in, waar je het in frituurt of, uh, of het verantwoord is voor de gezondheid en alles. Maar u merkte dat natuurlijk zelf ook aan het klantenbestand? Ja, het liep langzaam al een beetje terug. En de centjes en de slechte naam. En toen dacht u te ja, omturnen, naar meer biologisch, meer verantwoord. Ja, dat zie ik dus onder andere ook aan, als u eens even meeloopt, hier, uh, het staat al te pruttelen. Ja. Het vet bijvoorbeeld, is ander vet? Ja, dat is van Romy, dat is hard voor helft. Speciaal, uh, ja, er wordt gelet op de bloeddruk en op de cholesterol. Het is in ieder geval veel gezonder. En uh, ik zie daar ook een hele luxe koffieautomaat. Ja, dat dus geen koffie met gebak en alles. Ja, moeten we moeten allemaal extra dingetjes uh, proberen om je omzet te behalen. Ja. Dus, uh, en het is ook een luxe voor de mensen, hier, net zoals hier heb je een leuke markt. Dus het is ook leuk als de mensen hier een kopje koffie en een gebakje kunnen eten. Cafetaria is luxe, hè? Ja, ik denk het wel. Het is niet meer het achterafzaakje wat uh, jaren geleden was. De vetloods. Dus het gaat gewoon om uh, en kwaliteit en service. En ja, vriendelijkheid van het personeel telt natuurlijk ook heel erg. Ja, nou, vriendelijk bent u wel, heb ik al lang gemerkt. Ja, goed, <laughs> en het interieur valt me ook op. Allemaal net even gelikter, hè? Ja. ja, proberen alles netjes strak te houden en zeker is te houden. We hebben nou het eerste kwartaal gehad van 2011. Dat zag er prachtig uit. 8% stijging. U hebt daar onder andere aan bijgedragen. Hoe gaat u er nou voor zorgen dat u dit vasthoudt? Nou ja, ik wil zeker een beetje meer naar bedrijven gaan keten. En alles is ook meer bedrijven gaan flyeren. En uh, ja, ook met de broodjes. De gezonde broodjes, de salades. Ja, er zijn zeker, onze, zeker de rest van de Nederland uh, van Schermere. Dus hopen dat het aanslaat. Succes ermee. Dank u wel. Eén tablet met de was in de trommel en uw machine is volledig beschermd tegen magnesiumkalk. Vanaf nu gebruik ik Calgon Taps. Ja, Consumentenbond van Nesse Rompelberg gaat uw actie ondernemen. Nou, actie is een groot woord. Maar Onze collega's in, in Engeland, wat hij al zei, de Consumentenbond daar, Witch, die heeft het onderzoek gedaan. Ze dus hebben drie jaar lang getest of uh, Calgon inderdaad uh, ja, haar naam kan waarmaken. Dat was misschien echt korter, korter leven. En uh, ja, voor ons is dat wel een aanleiding om contact met ze te zoeken, om te vragen hoe ze dit onderzoek hebben gedaan zodat we kunnen kijken of de claim die ze in Nederland dus voeren... Ja, of die inderdaad nog wel te handhaven is. Of de, dat, de, dat de, moet worden aangepast. Nee, je kan niet zomaar zeggen, één op één, dat wat ze in, in Engeland hebben onderzocht, uh, dat je dat ook in Nederland zo zou kunnen uh, zeggen. Um, het is voor ons wel aanleiding om het uh, onderzoek grondig te gaan uh, doornemen. En ook uh, contact op te nemen met uh, Calgon als inderdaad blijkt uh, dat het een misleidende claim is. En dan gaan we ook vragen of ze daarmee willen stoppen. Ja, maar goed, ja. we hebben nog geen contact over gehad, maar dat gaan we wel doen. Dan is Dingen. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Margriet Rijntjes voert gesprekken over twee dingen uit het nieuws van de dag. De toename van het aantal topvrouwen gaat volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau veel te traag. Ik praat met carrièrevrouw Elrie Bakker. Zij is sinds kort de eerste vrouwelijke voorzitter van de KNVB. Twee dingen. Straks tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hahaha, ha, ha, ha. het veelbesproken debuut van Laurent Binet. Himmlers Hersens heten Heydrich. Volgens Jan Siebelink een van de allermooiste boeken van de laatste jaren. Hahaha, ha, ha, ha. zo spannend kan geschiedenis zijn. Nu in de boekhandel. Schat, die offerten van de hypotheekadviseur. Zijn we daar nou echt blij mee? Ja, blij mee. We hebben maar één offerte. We hebben niets om met mee te vergelijken, toch? Ja, dat is waar, maar, maar waar toveren we zo 1, 2, 3 nog een offerte vandaan?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 Zaterdag 4 juni speelt het Europees Orkest van de 21e eeuw... in de Stadhuishal van Arnhem. Kijk op ereprijs.nl. Michiel van Wessum, wethouder cultuur van Arnhem... culturele hoofdstad van Gelderland. Bereik uw spaardoel nu nog eerder. Spaar en maak kans op 500 euro. Ga naar rabobank.nl slash spaaractie. Zomer in Maastricht. 122 dagen vol cultuur... Kijk voor het volledige aanbod op CultuurZomermaastricht.nl. Dit is Radio 1.